8 uur door Almegens met het NOS-journaal. Een nieuw middel tegen hepatitis C komt in het basispakket van de zorgverzekering. Met onmiddellijke ingang wordt behandeling tegen chronische hepatitis C met het middel Maviret vergoed. Minister Bruins voor Medische Zorg is het na onderhandelingen met de fabrikant eens geworden over een verlaging van de prijs. Details over de afspraken worden niet bekendgemaakt.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 goederen afleveren en gewonden evacueren is volgens Egeland nu onmogelijk. In de Syrische regio zijn de afgelopen dagen honderden burgers omgekomen bij zware luchtaanvallen. NS en Thalys hebben plannen om de rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Lille volgend jaar te laten vervallen. Dagelijks rijdt er twee keer een trein heen en weer, maar vaak met weinig passagiers. Thalys en NS willen in plaats daarvan twee dagelijkse treinen van Nederland naar Disneyland Parijs laten rijden, met een tussenstop op de Franse luchthaven Charles de Gaulle. Het weer vanavond en vannacht vriest het matig tot streng. Het voelt koud aan door de harde tot krachtige oostenwind. Morgen meer bewolking, s'avonds in het zuiden kans op wat sneeuw. Morgen overdag ligt de temperatuur tussen de min 3 en 0 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo zijn tijdelijk alle rijstroken weer open bij de afrit Lochem. Er wordt daar straks een vrachtwagen geborgen. Maar ze willen nu eerst de file tussen Deventer en de afrit laten oplossen. Op de A16 Antwerpen-Breda is de rijbaan voorlopig dicht tussen Meer en knooppunt het Galder. Er is daar een ongeluk gebeurd met een v-wagen vanmiddag die daar is gekanteld. Dat is ook nog steeds merkbaar op de N263. Wustwezel richting Breda. Zeker 20 minuten in de file tussen Rijsbergen en de A16. Naast mij zit dichteres, essayist en journalist Marjoleine de Vos. U kent haar van NSC Handelsblad. Daar heeft ze jaren over eten en drinken geschreven. Hele mooie grote verhalen. Ik was ook dol op en ik niet alleen heel veel lezers. En we vinden het dan ook allemaal helemaal niet fijn dat ze daarmee gestopt is. En waarom ben je er ook alweer mee gestopt, Marjoleine de Vos? Oei. Kom maar even gewoon meteen ter zake. Nou, de krant wilde, de, uh, wilde wat verschuiven aan de eetrubriek... en wat anders gaan aanpakken. En ik had toen ook veertien jaar uh, in allerlei vormen... heel regelmatig over eten en koken geschreven. Ik, ik was een beetje uitgeschreven ja. over dat onderwerp. Ja. ja. Ik, ik begrijp dat wel, maar tegelijkertijd... Uh accepteer ik het niet. Ja. Nee, ik begrijp Gij dat wel. Maar, nee, ja. maar wat ik mooi vond aan die verhalen... was dat je ook op een essayistische manier over eten schreef. Dus het ging niet over, uh, alleen maar over hoe een toetje in elkaar stak... of hoe je een nee. vark moest roosteren. En dat maakte dat het ook veel meer was dan dat. Net zoals eten veel meer is dan dat. Tuurlijk, en dan ja. tref ik hier dus weer een verhaal over eten aan in dit boek. En ik moet ook zeggen, ja, daar wil je dan ook gewoon... Uh, daar wil je dan ook meteen helemaal, er bestaat helemaal geen gewone appel, heet dat verhaal. Eten en betekenis. Dan denk ik van. Uh, uh, mis je het niet een beetje ook af en ja, toe. Ja, dat is waar. Ik mis het af en toe. Dan sta ik te koken en dan krijg ik ineens een idee van waar ik het over zou kunnen hebben. En uh, nou ja, van allerlei onzin-dingen. Kun je weer... niet dan in het geniep schrijven, zonder podium, eventjes een ja. poos dat het toch weer een boekje wordt, bedoel ik? Ah ja, zo. Ja. Of is dat heel ondankbaar? Is dat niet leuk? Misschien is het wel leuk, maar het is een podium maakt ook gewoon... dat je weet voor wie je het doet. Dus ik heb maar een pooslang wel een dagelijkse kookrubriek gehad. En toen begon ik allerlei onzin daarin ook op te schrijven. Maar dat was wel een vrolijke onzin, <lacht> omdat hij toch in, uh, in licht stond... van het recept dat aan het eind moest verschijnen. Een applaus was er toch. Ik bedoel, de mensen zijn... de, de lezers waren er dol op. En je legt ook precies de vinger op de plek. Je laat eigenlijk zien in dit verhaal... hoe de kunsten, hoe de poëzie... hoe eten en hoe seks bij elkaar horen. Ja. En, dat dat, en met name eten en seks... Dat, dat een hele belangrijke motor is... van het menselijk bestaan. ja overleven in alle, allerlei opzichten. Het zijn twee heel basale dingen natuurlijk, ja. En, je in leven je... blijven en de voortplanting, ja, ja. Ben je anders gaan verhouden ten opzichte van die onderwerpen... Of, of moet ik het niet in dat licht zien? Nee, dat geloof ik niet. Ik, uh... Dat je dacht van, ik word een dame op leeftijd. Ik moet nu toch gewoon een klein beetje... Ophouden met dat gekoken en geeten en gesmikkeld. Nee, nee hoor, dat is helemaal niet zo. Ik vind koken nog steeds heel erg leuk en... Uh... Ja, en, en eten ook. O. We hebben gesproken met jouw jeugdvriendin, Carine van Santen. Zij is literair vertaler. Uh, ik, ik weet nou nog steeds niet... Eigenlijk. Ik vind eigenlijk dat ik moet ophouden met alles een vrouwelijke naam te geven. Ja, waarom eigenlijk... Vind jij het wel fijn als ik vertaalstur zeg? Ik vind daar helemaal niks op tegen. Het is, want dan ga je zelf ook eigenlijk vinden... dat het minder is als iemand vertaalstur is dan vertaler. Ik heb net wel schrijver bij jou gezegd, en dichter. Ja, dat ja. Is, kan ook. Goed, we gaan, er, we gaan er geen punt van maken. Maar zij vertelde ons dat jij... waar de kiem ligt voor dit hele, dit hele eetverhaal... dat dat ligt bij... Uh, dat je gekookt hebt voor het hele gezin... toen je moeder huis en haard uh, ooit verliet. Om, eigenlijk omdat je vader een vriendin had. Zo, ik doe even een hele korte samenvatting. Dat is van is Wel een hele korte samenvatting, maar goed. Van een inderdaad. heel pijnlijke geschiedenis, denk ik. Mijn moeder was een jaar het huis uit... in het jaar dat ik eindexamen deed. En ik heb drie jongere broers, dus toen moest ik uh, koken. Nou, dat was een hele leerzame periode. Dat mag ik wel zeggen. Want, want Wiener Born was je steun en toeverlaat? Um... Ook. Ik had, een, ik had het, uh, het dagkookboek van Marianne Stuit. Ik weet niet of je dat nee. iets zegt. Maar die, nee, die had jarenlang in de Volkskrant een, uh, een rubriek geschreven. En die had een, een kookboek. Daar stond gewoon per dag een menu in. Nou, dat die ging niet allemaal na zitten koken. Maar daar keek ik wel heel vaak in. En als ik dan wat feestelijker voor de dag wilde komen... dan uh, was het Wiener Born. Gerechten uit de Wereldkeuken. En hoe was dat voor jou om zo dag en dagelijks... achter de potten en pannen te staan? Nou, dat vond ik toen natuurlijk niet altijd zo feestelijk. Want dan ja, ik moest ook eindexamen doen. Dus, dus soms gingen vriendinnen mee naar huis... en die zaten dan in de keuken mij Franse woordjes te overhoren... terwijl ik probeerde een lamsbout uh, te bereiden. My very first lamsbout. <lacht> <lacht> en hij was niet droog? Hij was niet droog, nee. Het is... Het is nee. Ik was altijd heel goed met de lambsbouw. Oh, <laughs> nog steeds. Maar, uh, uh, ja, dus dat, ik vond dat niet altijd even leuk. Maar nou, op een bepaalde manier ja, had het ook wel weer wat. En, zeker achteraf natuurlijk. Achteraf denk je, ja, god, was het was toch best gezellige tijd. En toen had ik er ook wel een hekel aan. Maar kreeg het ook betekenis voor je? Want het was natuurlijk niet zomaar wat. Je was een intermediair. Je moeder was een jaar uit huis. Kwam daarna weer terug, hè? Ja. Was ze blij dat je gekookt had voor iedereen? Heeft ze haar dankbaarheid aan jou getoond? Uh, nou, ze had al snel in de gaten dat ik veel meer een kok was dan zij. Dat was ook dat zo. Dat, zij, zat wat mijn, op. mijn moeder uh, eet heel graag, maar is niet een heel gretige kok. Dus uh, toen ze terugkwam, ben ik wel min of meer blijven koken. En, uh, was ze blij daarmee? Dat vond ze fijn. Ja. ja. ja. ja. En kreeg het ook betekenis dat je... Nou ja, je, je hebt dan al voor al die jongens gezorgd. Ja. ja. Ja, die stelden dat natuurlijk niet altijd op prijs. Zoals jongens in de puberleeftijd, die lusten van alles niet. En ik probeerde toch leuke originele dingen klaar te maken. Het viel niet altijd in goede aarde. Maar uh, ook vaak wel. En mijn vader is een goede kok. Dus daar leerde ik ook echt veel van. Ja. En die, uh, ja, die legde nog wel eens de laatste hand aan de door mij niet helemaal perfect gemaakt, de jus. Ja, er moest nog iets bij. Ja. Het ontbrak aan Smixem, smaak. Smaaksem. Smixem, smaksem. Smiksem, <laughs> smaksem moesten door. Aha, dan heb ik wel een idee. Uh, wat, heeft, heeft dit jou nou op dat spoor gezet van, van koken? Want of je er nou over schrijft of niet, je kookt nog steeds voor heel veel mensen. Mensen komen bij jou eten. Ja, er komen mensen bij mij eten. Ja, ik denk het wel dat ik toen gewoon uh, heb gezien... dat het, uh, als het lukte, dat het heel leuk was om te doen. En, uh, en dat je ook jezelf een plezier kon doen door iets te koken. Jezelf en anderen. En uh, ik vond al heel snel het idee van een etentje een geweldig goed idee. Ja. Dus ja... Dan ga je daarmee door. Dus en dat is ik eigenlijk zo gegaan. Want, yeah. want jij bent met je. Die vriendin Carina van Santen, die, die zegt ook van.. Uh, zij was veel slimmer dan ik. En uh, zij was altijd nadenkend en, uh, en, en zorgvuldig tijdens de studietijd. Uh, ik had enorme bewondering voor haar. Ik was een ongeleid projectiel. Maar als we samen naar Griekenland op vakantie gingen... konden we allebei losgaan. En ook in Amsterdam gingen we spareribs eten en veel wijn drinken. En als laatste het restaurant uitgezet worden... omdat we altijd heel veel te bespreken hadden. Namelijk mannen en liefde. De mannen en de liefde, daar ging het over. Zo was het. Zo was het. Wat een schitterende <laughs> tijd. was. Het. Ik ben bijna nu... Eigenlijk heb ik heimwee naar die tijd die daarin <laughs> wordt besproken. Jij schrijft veel over het gevoel van heimwee... naar een tijd die voorbij is. Ja. En dat is dan altijd het... Uh, ja, heimwee naar een, een tijd die je beschouwt als... Uh, ja, heel op een of andere manier. En dus dat is in mijn geval... Uh, echt een, een, een thuisgevoel en dat ik vind nog steeds eigenlijk mensen praten nu altijd heel lelijk over het gezin maar eigenlijk vind ik het gezin iets heel aantrekkelijks dat er allerlei mensen in een huis zijn die hun eigen gang gaan en uh, vanzelfsprekend. vanzelfsprekend aanwezig zijn en uh, en dat je dan met elkaar eet. Ja, het kan ook allemaal heel vervelend zijn. Maar mijn, waar ik heimwee naar heb... is de ideale voorstelling van deze situatie. Ja. Nou, onof, los van of die er nou ooit zo ideaal geweest is. En dat beschouwde jij als een, een, een... Toen was alles nog heel. Ja. Kwam daar dan niet een deuk in... toen je ouders bijvoorbeeld op het punt stonden te gaan scheiden? ja. Ja, daar zijn allerlei deuken wel in gekomen. Maar Gaande toch heb weg. ik zo'n voorstelling van, van daarvoor. Van dat ik kleiner ben en dat het ja, ouders thuis... Uh, het, het geurt naar iets gezelligs, uh, er klinkt muziek. Dan gewoon zo'n zo eenvoudig burgerlijk-huiselijk beeld. Is dat een, een beeld dat je eigenlijk gaandeweg altijd hebt geprobeerd op te bouwen... met de etentjes die je zelf aanricht? Uh, ja, dat denk ik wel. Dat, dat, dat gevoel van. Uh, uh, vanzelfsprekend en ook een beetje feestelijk bij ja. elkaar zijn. Ik denk ja. altijd. Als je ja, lekker koken voor mensen, dan moet het niet vervolgens over dat eten gaan. Dat vind ik eigenlijk tamelijk stom vervelend. Dat eten dient om ons allemaal in een goed humeur te brengen. Dan heb je het leuk. Als je lekker eet ja. en een glaasje lekkere wijn drinkt, dan voel je je heel wat prettiger dan als je. Een of andere taaie friet zit op te eten. Niks tegen friet, goede friet. Goede friet, heerlijk. Maar um, ja, dat, daar, daar dient eten voor. En dan verbindt het je met elkaar. En dat is iets eigenlijk wat je, wat je zoekt, terwijl je aan de andere kant een beeld schetst in je essays. Want je schrijft niet heel autobiografisch, je schrijft niet over jezelf. Maar toch schets je wel een beeld, nou, niet van een eenzaad, maar wel van een vrouw die alleen leeft. Mm -hmm. Ja, dat doe ik deels uh, niet, niet helemaal. Ik, ik, ik ben niet alleenstaand, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Dus, uh, mm -hmm. uh, er is wel degelijk uh, een liefde in mijn leven. Maar ik woon alleen. Ja. En, en, en mis je dan niet dat wat je net noemde... ja de geurende pannen en ja, het gedompte ja, ja, ja, dat, dat het, het vanzelfsprekende in één huis zijn, ja. Dat mis je dan. Ja. En als we dan teruggaan naar dat citaat wat je net. Uh, of naar dat stuk wat je net las. Uh, dat het me niet meer zo goed lukt, hè, dat, dat gelukkig zijn. Heeft dat daar ook mee te maken? Met zeg maar dat je toch. eigenlijk moet je ook gaandeweg je leven. dat is mij ook overkomen. een heleboel water bij de wijn doen. Ja, maar zo voel ik het toch niet helemaal. Want um, ik vraag, geloof ik, ook wat minder van mezelf om gelukkig te zijn. Dat, dat gaat op een gegeven moment ook een beetje over. Toen ik, ik uh, denk zo, zo ergens rond de veertig... dacht ik meer van, ja, ik ben, ik ben niet meer zo vaak gelukkig. En ik hoef het ook niet per se te zijn. Maar ik, ben wel, ik heb het wel vaak naar mijn zin. Ja. Hè? Ja, ja, Tevreden klinkt ook weer zo suffig. Maar ja, dan dat, uh, denk je toch hè, meteen aan zo'n dikke opgerolde gezamen. poes ja. eigenlijk... die de hele dag ja, slaapt. Maar zo is het niet. Maar ik, ik heb het eigenlijk enorm naar mijn zin. Ja. En dat is, dat, is, uh, dat is misschien ook wat, wat minder overvraagd van het leven dan, dan dat je de hele tijd zo nodig gelukkig moet zijn. Want daar heb je het ook over. Hè? In het boek de, de, dat die maakbaarheid waarmee we natuurlijk nu denken te kunnen uh, leven... Het, het idee dat we het geluk in eigen hand hebben... dat dat al, uh, in, in wezen al het grootste misverstand is. Ja, dat is een misverstand. Ja. Is dat iets wat je, wat je ontdekt hebt of wat je eigenlijk altijd al wel wist? Nee, dat heb ik eigenlijk wel ontdekt. Ik dacht eerlijk gezegd heel lang toch... dat als je nou maar goed je best zou doen... dat het dan wel um, op een of andere manier voor elkaar zou komen. Dat was ook wel een tijdperk natuurlijk. Het is heel lang ja, goed, die, die, die beroemde maakbare samenleving. Maar dat zijpelde ook door in hoe iedereen dacht dat het in elkaar zat. Ja. Dat je nogal veel greep had op je eigen leven... En als je maar hard werkt. Ja, en je best deed. En en toen uh, dat schrijf ik ook in het boek dat ik op een gegeven moment een uitgever interviewde. Duitse uitgever, Michael Kruger. En die bewonderde ik erg. En dat uh, was hoofd van een geweldige uitgeverij, Hanser. En hij zei toen in dat interview... dat eigenlijk niks van wat hij bereikt had... op een of andere manier zijn eigen werk was. En dat het allemaal van toeval aan elkaar hing. En dat het net zo goed anders had kunnen lopen. En dat schokte me toen echt. Ik dacht, wat zullen we nu hebben? He? Deze man heeft er alles aan gedaan. En is het zogenaamd niet zijn eigen werk. Ik begreep het bijna niet. En je, maar, dacht niet, je dacht niet in een korte flits: het is een, het is een poseur? Oh, vast ook wel even, natuurlijk wel. Ik denk even: ja, ja, ja, dat is een dat soort zal wel. Uh, valse bescheidenheid. En, uh, maar ik geloof toch eigenlijk niet dat hij dat zo bedoelde. En. Um, ja, toen las ik later ook nog een stuk van iemand... die eigenlijk een beetje afrekende met het existentialisme. En zei dat maar ze opgehouden moest zijn... met dat allemaal choisir en agir en s'engager. En, ja. uh, ja. Dat een heleboel dingen je gewoon overkomen. En, en dat vond ik toen wel eigenlijk... Dat, dat inzicht paste me toen wel. Het was ook echt een inzicht. En ik uh, houd het nog steeds voor waar. Ja, het past nog steeds. Ja. Dan heb je toch je waarheid min of meer gevonden. Ja, maar ja, ja... Nee, dat is eigenlijk meer een manier om tegen het leven aan te kijken. Ja, Want, want als we in dat licht nu kijken naar de ontwikkeling van je poëtische werk. Hm. He, want je hebt een paar bundels geschreven. Dat is ook een aanleiding geweest dat je bij ons was in 2003. Die enorm bejubeld zijn. Ook genomineerd voor allerlei grote prijzen. Zeer geliefd. Je kijkt nu al heel zuinig. Hm. Uh, <laughs> maar het is toch al heel lang geleden dat er een bundel... Is gekomen? Vijf jaar geleden nu, ja. Zes, ja. Ach, vijf. Vijf, oké. Okay. Maar toch wel een tijdje. Ja, dat vind ik ook. Dat is ook al wel o, een tijdje. Is er iets aan de hand? en, en Mogen wij daarvan <laughs> weten? Nee, dat is niet iets aan de hand. Maar ach, uh, soms denk je gewoon, wat ik nu opschrijf, dat is niet voldoende anders dan wat ik eerder heb opgeschreven. Dus waarom zou ik dat doen? Dus dan gooi ik het weer weg. Maar um, soms denk ik, nou, het gaat wel, ja. Ik kan soms uh, uh, Vasalis wel wat beter begrijpen, die. Um die op een gegeven moment helemaal niet meer publiceerde... omdat ze vond dat, dat het niet, niet vers genoeg was... of niet fris genoeg wat ze schreef. Dat, dat snap ik wel een beetje. Zo kijk je vaak naar je eigen werk ook. Ja. Maar die twijfel die was er al heel lang. Hè? In 2003, uh, bij verschijning van je tweede dichtbundel... Uh, was je in dit programma en toen zei je het volgende. <klaar> Dit is je tweede bundel, dus je bent nog niet, uh, je hebt nog niet een, een staat van dienst uh, zoals uh, ik noem dan nou maar Remco Kampen, om dan nou maar eens een andere dichter te noemen. Uh, merk je dat nou ook? Ik bedoel, merk je nog dat je, dat je wat dat betreft uh, veel moet leren en ook veel leert? Ja, In het, zeker bij de eerste bundel heb ik heel erg veel geleerd. Nou, echt van heel eenvoudige dingen. Zoals dat je bijvoorbeeld heel vaak een lidwoord net zo goed kan weglaten. Of dat je in ieder geval moet afvragen of je het wel wil hebben. Uh, tot, uh, dat heb ik in deze bundel wat meer geleerd aan mijn idee. Uh, hoe, hoe klank werkt en hoe metrum werkt. Daar heb ik ook wat meer mijn, mijn best op gedaan. En uh, ik denk dat ik nog ontzettend veel zal blijken te leren als, als ik maar doorga. Ik zie ook aan, aan dichters die al veel langer bezig zijn... zeg maar Kouwenaar of Kopland... dan, dan, dan zie je een, uh, een ingevoerdheid... en dat ze, het lijkt toch alsof zij het allemaal veel beter naar hun hand kunnen zetten. En dat ik nog altijd een beetje overweldigd word door wat er gebeurt. Is dat nog steeds geldig? Overigens, de twee dichters die je noemt die zijn niet meer onder ons. Nee, jammer genoeg. Uh, Kouwenaar en... Uh... Kopland... Uh, ja, Kopland Rutger Kopland Je noemt ze trouwens wel. Ik dacht ook allebei in deze bundel komen ze voorbij. Ja, mij. zeker. Ja. Dus, en uh, ook dichters. Uh, Brakman, Kouwenaar, Kopland Nou ja, komen. bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou ja, Brakman niet als dichter. <laughs> maar uh, geldt er nog steeds wat je, wat je, wat je daar zegt? Dat als je dan denkt van, ja, bij mij is ja, het... Ja, daar valt altijd nog wel wat te leren. En, uh, maar ook geldt wel... Nog altijd dat het gedicht meer met mij op de loop gaat... dan ik met het gedicht. En dat is irritant? Ja, soms wel. Als je je voorneemt iets te gaan zeggen of iets te gaan onderzoeken... en dat blijkt je eigenlijk helemaal niet te doen... want je komt ergens anders uit. Dat is dat is... erg? Nou ja, dat... of... nee ja, erg, erg. Maar uh, je kunt dan steeds weer opnieuw beginnen. Maar het is ook wel... Soms vind ik dat ook wel vervelend. Denk ja, Waarom kan ik nou niet gewoon schrijven over waar ik het over wil hebben? Dus heel praktisch. Je gaat zitten, je, gaat, uh, je bedenkt iets, je hebt een onderwerp... je onderzoekt iets, je begint te schrijven... en dan gaat als, als, als ging je pen een eigen leven ja. leiden. Ja, dan, dan merk je dat dat wat je eigenlijk zou willen formuleren... dat je dat niet formuleert, maar iets anders. En dan, dan ja, alles wat je opschrijft trekt iets anders... Meet, hè. dat ene woord veroorzaakt het volgende. Het is niet dat je daar allemaal zo'n precieze beheersing over hebt. Niet met poëzie. Met proza heb je wat meer greep op ja. de zaak. Stukken zijn helderder, want ja. daarin betoog je iets. Ja. En, en dan onderzoek je... je misschien... Minder, alhoewel ik dat ook niet Ja, Dat weet ik ook niet. Maar wat, zeker. Je, nu, wat je nu zegt, wat er dan gebeurt met zo'n zo gedicht, met dat, in dat maakproces. Dat is eigenlijk precies waar je het over hebt als het over het leven gaat. Namelijk dat je een bepaalde kant op gaat en dat het dan een, eigenlijk van het pad raakt. Althans, het pad wat jij zelf had bedacht. Uh, ja, nou ja, misschien geldt het dan wel voor alles... dat je heel weinig greep op de dingen hebt. Maar het is ik niet me... altijd zo, natuurlijk. Nee, hè? Bij nee. sommige dingen kan je heel goed uh, doen wat je je voorneemt. Maar ik bedoel, ben je er zeker van dat dat pad wat het uiteindelijk... Uh, hè, dat gedicht wat het uiteindelijk oplevert... dat dat niet een heel mooi gedicht is? Oh nee, dat, dat zeker. Dat kan heel goed, kan heel goed uitpakken. Ja. Uh, alleen ja, het, het voelt niet als, alsof ik weet wat ik ga doen. Nee. We spraken met Willem-Jan Otten. Schrijver, dichter, ook goede vriend van je. Die overigens vertelde en daarmee toch iets, iets bloot legt. Dat je uh, in 1984 uh, hem voor het eerst ontmoet hebt. En dat je toen Zwarte Piet was. Ja. Dus deze, dit verleden is nu meteen, <laughs> is meteen blootgelegd. Uh, dat is heel erg lang geleden. Jullie gaan al heel lang met elkaar uh, om. En hij zei, haar worsteling van dit moment... Het zou kunnen zijn dat ze zich toch ooit van die krant moet losmaken. Dat zal op een enig moment gebeuren. En ik ben benieuwd hoe haar leven zonder deadlines eruit zal zien. Hoe ontwikkelt ze zich dan? Ik vind het goed dat ze nog steeds doorgaat met die zingevingscolumn in NSC Handelsblad. Onverstoorbaar blijft schrijven. Dat getuigt van uithoudingsvermogen en ook wel koppigheid. Ehm. Um maar die worsteling waar hij het over heeft is dat... ik voel daarin dat hij ook wel zegt van... misschien gaat ze zich nog ooit eens helemaal aan de poëzie uh, geven. Ja, ja, zoiets lijkt hij wel te bedoelen, hè? De overgave. Uh, ja, hou nou toch eens op met, dat, uh, met die krant. Ja. Maar hoe denk je daar zelf over? Ja, nou... Um, uh, ik... Ik vind het ook wel leuk op de krant. En, uh, en het is natuurlijk ook gewoon een baan, eerlijk is eerlijk. Hè? We moeten ook geld verdienen. En het is dus echt niet de beroerdste manier om dat te doen. Maar ik denk ook wel eens... Ik zou wat meer tijd vrij moeten maken om andere dingen te schrijven. Meer te schrijven. Of, of om ook eens iets anders te durven. Want je maakt jezelf soms ook wel een beetje gemakkelijk in een bepaald opzicht... Mm -hmm. door steeds een column met een vast formaat... en je weet wie het publiek is. En uh, hè, dat, dat, is, dat is allemaal reuze... Comfortabel. Ja. Ja. ja. En het is misschien wel eens goed om het wat... Moeilijker te maken. Maar kan het ook zijn dat, dat zeg maar, die omstandigheid je enigszins belemmert in het schrijven van uh, nieuwe poëzie waar je wel geluk, gelukkig van wordt... maar ja, dat, dat, dat het geluk doen, is heel ja. betrekkelijk, dat weet <laughs> ik. Maar, maar dan toch? Ja, dat of zou... misschien proza? Ja, nou dat zie ik mezelf niet eens 2, 3 doen. Ik zie mezelf niet direct een roman schrijven. Maar, uh, maar meer poëzie en een beetje anders, ja, dat zou ik wel graag willen. Ja. Want als ik het goed gezien heb, word jij ongeveer. Word jij de, dit voorjaar 60? Ik ben al 60. Je bent al 60? Ja. Oké. Okay. Heeft dat voor jou. Impliceert dat voor jou iets? Ik vond het heerlijk rustig om 60 te worden. Oh, ja? Ja. zo. Dat hebben we gehad. Ik hoef niet langer te doen alsof ik eigenlijk uh, jong ben. Ik, hoef ook, nee, ik ben gewoon 60. Heerlijk. En heerlijk in, en in relatie tot ambities, verlangens? Uh, ja, nou, in zekere zin, ik denk, ik hoef niet meer iets te worden. Uh, als je nou 60 bent en je denkt nog steeds dat je niks bent geworden... dan, nou ja, ja, goed, dan, dan zijn we wat dan aan wel, de later kant. Dan is er een boot gemist, kan ja. je rustig stellen. Ja, ja dus dat, dat hoeft niet. Maar, um, uh, maar je denkt dan wel, van, ik moet wel wat meer uh, vertrouwen op wat ik... Wat ik kan en wil en het misschien ook nu maar eens gaan doen. Want zoals al gezegd, uh, het leven is erg onzeker. Je weet helemaal niet hoeveel tijd er nog is. Uh -huh. Dat voel ik wel veel meer dan vroeger. Ja. Ja. En dan moet je dus in die tijd je best doen. En dan zouden we eigenlijk dus ook meer van jouw... bijvoorbeeld poëtische talent nog mogen zien... Uh, ja. Ik wil de zaak niet uh, enorm onder druk zetten. <laughs> ik vind dat je, je uh, dringend bezig maar. bent. Ja. Ja, dat vind ik zelf ook <laughs> eigenlijk. Ik hou er ook acuut weer mee op. Jouw vriendin Carina die zei... op een gegeven moment waren we elkaar even kwijt in het leven... maar de laatste jaren hebben we elkaar weer gevonden. Heeft ook met onze leeftijd te maken. Het besef. Je beseft nu dat het ook veel waard is... welke geschiedenis je samen hebt geschreven. Ja. Dat is zo. Ik denk dat een belangrijk onderdeel van vriendschap is niet alleen dat je het met elkaar kunt vinden... maar ook op een gegeven moment dat je geschiedenis met elkaar hebt. Duur, tijd. Ja. Dat is een heel belangrijke factor in menselijke relaties. Je merkt ook wel eens dat sommige mensen... met wie je misschien helemaal niet het beste kunt opschieten... je toch heel erg dierbaar zijn omdat je ze al zo geweldig lang kent. Ja. En omdat je allerlei dingen met elkaar hebt meegemaakt... Uh, Carina is bij mij thuis geweest toen ik nog thuis woonde, bijvoorbeeld. Ja. He, dat is die iets. Kan dat en zeggen. ik bij haar ook, ja. Ja. ja. En de mensen die ik nu ken of ontmoet, dat hebben ze niet. En dat maakt geen mindere vrienden, maar het is wel een heel belangrijk aspect van de vriendschap. En je hebt elkaar zien veranderen. Ja. Uh, je hebt een mooi boek geschreven. Mooie verhalen die prikkelen tot nadenken. Marjoleine de Vos schreef: Doe je best. Lof van het ongrijpbare leven. En dat is het. Fijn dat je hier was. Ik zie je bij je volgende bundel weer. Verder doe ik er geen uitspraken over. Uh, we gaan zometeen, denk ik, sporten. Zometeen langs de lijn en omstreken met Rens, Klamer en Robert Meder. Wat ga jij nu op je tegel zetten? Je hebt nog uh, 35 seconden. Ja, ik had net, dacht ik, oh, ik weet het ineens precies wat ik wel doe. Ja, en dat is. Ja, dat is uh, uh, het geluk vindt ons. Dus uh, wij vinden het geluk niet. Het geluk vindt, vindt ons. ons. Het zit gewoon op een moment te wachten om toe te slaan. Ja, of wat was is het? het? Op een terrasje zit je. <laughs> ja, werken. en dan komt het dus ineens bij je zitten. Dankjewel. Dank mevrouw de Vos. Dit was aflevering 4187. Wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen.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 de voormalige Catalaanse leider Puigdemont wil niet langer opnieuw regio-president worden van Catalonië. In een videoboodschap zegt hij tijdelijk een stap opzij te doen. Puigdemont schuift de separatist Jordi Sanchez naar voren om het regiobestuur te gaan leiden. Sanchez zit in voorarrest vanwege betrokkenheid bij het referendum in oktober. President Trump voert hoge heffingen in op geïmporteerd staal en aluminium. En gaat importtarieven van respectievelijk 25 en 10 procent heffen. De maatregel is bedoeld om de eigen staalindustrie een impuls te geven. Zal vooral hard aankomen in China, de grootste exporteur van staal naar de VS.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 Olongren zei dat ze het Forum voor Democratie een groter gevaar voor de democratie vindt dan de PVV van Geert Wilders. De OM zei vandaag dat Olongren niet wordt vervolgd daarvoor. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Thijs van den Brink. Ja, goedenavond bij, uh, op deze donderdagavond. Terwijl ik hoor dat er een echo op mijn stem zit. Ik weet niet of dat uh, de bedoeling is. Maar uh, misschien hoort u hem wel niet. Uh, donderdagavond, langs de lijnen en omstreken. We zijn er tot 11 uh, uur. Met live sport en bijzondere verhalen achter het nieuws. Nou, ik hoor ook wat raars. En ik hoor ook mezelf terug. Interessant allemaal. Hier aan tafel zometeen. De dierenarts van de Oostvaarders Plassen. Over het besluit om grote grazers te gaan bijvoeren. Is hij daar blij mee? Is hij daar verdrietig over? Welke gevolgen gaat het bijvoeren hebben? En we zijn bij twee weken. Zowel bij de baanwielrennen als bij het atletiek. Wilt u uh, meekijken hoe wij hier radio zitten te maken in de studio... dan kan dat via de webcam op nporadio1.nl. Sebastiaan Timmerman, die is in Apeldoorn bij de WK Baanwielrengen. Sebastiaan, goedenavond. Goedenavond. De scratch is net afgelopen met er in Wim Stroetinga. Hoe ging het hem? Nou, niet zo goed. Hij is niet in de medailles geëindigd. Eens even kijken of we nu eindelijk een officiële uitslag hebben, want dat duurde lang. Ja, hij is zesde geworden, Wim Stroetinga, maar uh, liep een ronde achterstand op... na een beginfase waarin hij zich wel een paar keer liet zien. Dat moet gezegd worden. Maar toen uiteindelijk een trio wegreed... en dat trio bestond uit de Witrus, Karaljok... de Italiaans, Cartezini en de australiër Scotson. toen moest de Stuttiga toch passen... Uh, een van de uh, concurrenten van hem, dat was een Belg. Uh, Robbe Gijs probeerde nog naar het drietal toe te rijden. Dat lukte niet. De drie pakten een ronde voorsprong. En het was uiteindelijk Karaliok uit Wit-Rusland. Die als eerste over de streep kwam. En hij krijgt op dit moment ook het, uh, de uh, trui die u hoort bij uh, de wereldkampioen uitgereikt op het podium. De huldiging is namelijk gaande. Hij heeft dus het goud gewonnen. Het zilver ging naar Skartezini. En het brons dus naar de Australiër-Scotsen. Strutega, ja, dus zesde na een... Op de beginfase na vrij anonieme wedstrijd. Oké. Okay. Dan hebben we ook nog de Keirin. Straks die finale met ja. twee Nederlanders, hè? Ja, die zijn zeker favoriet. Vooral Matthijs Bugli. Want de manier waarop de 25-jarige Bugli zich door dit keirin toernooi heeft uh, gereden. vond ik indrukwekkend. Zowel in de eerste ronde als in de halve finale was Bugli uh, met overmacht de sterkste. En hij is echt, wat mij betreft, de topfavoriet voor een wereldtitel. Dat zou voor de derde keer pas zijn dat er een Nederlander wereldkampioen wordt. Ik wil niet erg op de zaken vooruit lopen. Maar toch, 2005, Teun Bulder, 2006, Theo Bos. Bugli de topfavoriet. En heeft dus met Harry Lavrijzen een uh, tweede Nederlander in de finale. Lavrijzen had wel de herkansing nodig na de eerste ronde. Om terug te keren, als het ware, in het uh, toernooi. Maar goed, hij zit ook bij de beste zes. Net als de Colombia Puerta, de Duitser ja, Levi. Britt Carlin en een Japaner Kawabata. Zij maken zich al een beetje op. Het zal nog een minuut of tien denk ik, duren voordat we uh, die grote A-finale gaan krijgen bij de Keirin. We hebben ook al gekeken naar een sprintnummer bij de vrouwen. Niet zomaar een sprintnummer. Uh, namelijk het individuele sprinttoernooi bij de dames. Dat is inmiddels gevorderd tot de halve finales. Gaan we morgen mee verder. Maar na de kwartfinales van vandaag liggen de twee Nederlandse dames er helaas uit. Sjanne Braspennings verloor in de kwartfinale straks van Paulie Sophie Grabos uit Duitsland 2-0 Nederlaag voor haar en ook Laurine van Riesen verloor van een Duitse, niet zomaar een Duitse, Christina Vogel drievoudig wereldkampioen en de Olympisch kampioen van Rio. Dat was met 2-0 te sterk voor Laurine van Riesen. Geen Nederlandse dames meer dus in dat sprinttoernooi. Morgen de enige Nederlandse kans op een medaille komt dus dadelijk in de finale van de Keirin, zeg maar het groepsprinten bij de mannen met Harri Vrijzen en vooral Matthijs Bugli. Oké, okay, groepsprinten dat is wel een mooi woord, die gaan we onthouden. Dankjewel Sebastian Timmerman. Ja, het uh, hoge woord is eruit. Na jarenlange discussie uh, heeft de Staatsbosbeheer vandaag de opdracht gekregen... om uh, de grote grazus op de Oostvaardersplas deze winter bij te gaan voeren. Volgens de commissaris van de koningin Leem Verbeek... is uh, de provincie Flevoland tot dit besluit gekomen... vanwege de hoogopgelopen emoties rondom het voeren van de dieren voor veel dierenliefhebbers een oplichting, maar volgens deskundigen slecht nieuws. We gaan erover praten met Henk Luten, wildlife-dierenarts... wat een mooie functie overigens, uh, van de Oostvaardersplassen. Goedenavond, ja. van harte oh, welkom. Ja. Is dit een mooie dag of een zwarte dag? Nou, dit is wel een zwarte dag. Het is meestal een mooie dag, zeker in de, in de grote natuur. Mm. Maar vandaag is het echt uh, jammer voor, het, voor de Oostvaardersplassen zelf. Ja, want? Uh, nou, ik begrijp uh, dat uh, vanuit een onderbuikgevoel erbij gevoerd moet worden... Maar uh, ja, ik ben toch een vervent voorstander van de grote natuur. En uh, ja, in dit geval, zeker nou, als je het zo hoort... dan is de grote natuur eigenlijk niet meer mogelijk in Nederland. En uh, wat mij betreft mag die zo groot mogelijk. En die kan nog stukken groter als de Oostvars passen. Maar goed, uh, op dit moment is er uh, eigenlijk be uh, besloten om bij te voeren. Niet vanwege de dieren. Want dat is nog steeds, de deskundigen zijn het nog steeds over eens... dat dat een, geen handige actie is. Maar het is vooral ja. voor veiligheid en openbare orde... Om de gemoederen wat tot rust te brengen. Omdat ja. mensen zelf anders het park in gaan en zelf het dieren gaan bijvoeren. En dat ah, kan ja, allerlei andere dingen. Ik ga nou niet op ideeën brengen, maar het zijn op een gegeven moment via Twitter en Facebook krijg je de meest rare ideeën. En dat versterkt elkaar ook enorm. Dus uh, vandaarom is dat besluit genomen. Uh, maar goed. Nou, als ik u goed begrijp, dan, uh, dan is dit besluit genomen. Uh, op aandrang van, van mensen die juist heel veel dierenliefde hebben. Maar als ik u zo hoor, is juist de, het effect het tegenovergestelde. Nou, het besluit is genomen door de provincie. Ja, op, uh, het is ja, alleen ja, op wel de insignatie ja. van, uh, van de dieractivisten. Hoe je het dan ook mag noemen. Um, en die zien natuurlijk de Oostvaarsplassen. En daar is weinig voedsel. En ja, dan zien ze op een gegeven moment die dieren verhongeren. En, dan hebben, en dat is ook een logische gedachte vanuit de mensheid. Dan wil je helpen. Alleen het probleem is dit. En dat is het voordeel van de natuur. Is dat dat zichzelf reguleert. Hm. En dat heb ik natuurlijk jarenlang al proberen. In de, in, de, in, in, de, in de wereld uit te leggen. Alleen vervelend is, dat krijg je alleen maar uitgelegd in de slechtste periode. Dat zijn alleen deze maand en de volgende maand maximaal. Want dan is, en dan, dan is, een, ja, ja. Dan is het negatief en dan wordt alles, alle gemoederen weer op. En ik, heb, ik zou er eigenlijk erg voor pleiten om eens een keer te komen kijken in de zomer. Of in het voorjaar als of in het gaat. Als ja, alles maar wel wel goed toch gaat. nog een keer voor nu. Voor de mensen die zich afvragen van... Uh, hoe kan deze man nou zeggen dat dit goed is? Waarom is het goed als die dieren doodgaan van de honger? Nou, er, er zijn uh, een zevental redenen voor. En die zijn <lacht> daar dus ga even oh, zitten. Ja. Maar nee, het nee, is, maar maar is toch wel nuttig om dat even goed voor het, het uh, voetlicht te brengen. Uh, nou, ja, ik wil ze toch even allemaal, allemaal? allemaal okay, ja, dan kort lichten. Okay. Ten eerste is het zo dat zwakkere dieren niet bereikbaar zijn. Het zijn de dominante dieren die bepalen waar een groep naartoe trekt. De rest kwakken daarachteraan, zoals het in natuur is. Dus waar het, dus dominante het voor het bedoeld dieren, is, stieren, of dominante koeien ja, Waar het voor bedoeld is, daar komt het eten in. Dus Zwakkere dieren komen niet nou. uh, aan bod. Oké, okay, nummer twee. Die blijven daar een beetje hangen en die zijn op een gegeven moment... omdat er natuurlijk een voedselcompetitie is, niet, niet aan beurt. Het tweede is dat de populatie stijgt. Dat stijgt niet alleen doordat je veel meer dieren gaat voeren... en dus ook veel meer dieren hoopt te laten overleven, dat is nog een vraag. Maar er goed, komen kom er gewoon aan. meer door deze actie? Er komen er dus meer. Maar het vervelend is ook dat als je deze beesten blijft voeren... en bij wijze van spreken ook nog de hele winter zou voeren... dus niet alleen nu, maar ook veel verder naar voren... dan komen die dieren continu in een cyclus. En het is nou net het grappige in een natuurlijke uh, omgeving... dat op een gegeven moment als populaties tot een maximale draagkracht zijn... en dat zijn ze op dit moment, alle drie, de grote grazers... dan wordt maar een klein percentage van de vrouwelijke dieren dragen... waardoor er ook niet zoveel aanwas is van die populatie. Maar dat gaat dan natuurlijk wel geboren. Ja, dus, dus, je dus je hebt niet is... alleen aanwas van meer dieren die overleefd... maar je hebt ook nog meer nakomelingen. U zegt dat dus we, zit we zitten eigenlijk op een soort optimum nu. Je zit nu op het optimum en dat is per jaar verschillend... vanwege de strenge winter... Een, ma een matige winter prima. We hebben van het voorjaar of in, in het begin van de winter hebben we het hele nat gehad ja. wat al niet goed was. Daar komt nog een flinke staart nu aan. Overigens komt het schijnbaar volgende, volgende week is het weer plus acht. Maar goed zwat. Het leeft zoals het leeft. Ja. En de boswachten zorgen ervoor dat het op tijd gewoon netjes schoten wordt. Ja, oké. Okay, dat is drie. We gaan even naar... Nee, we zijn nu nog maar op dat twee. twee okay. We gaan naar drie. Okay. Uh, er wordt van uitgaan dat als je gaat voeren... dat er dan mogelijkwijs geen lijden meer is. En uiteindelijk blijft het systeem ook met voer nog steeds van belang... dat je die zwakkere dier dan toch nog... want daar gaat het uiteindelijk op, het afschiet. Want we willen dus het vermeende ondraaglijk lijden niet... dat tolereren we niet. Dat tolereert de actievoerders, maar tolereren wij ook. Nee, want u schiet dus die die moeilijk hebt, schiet u af, hè? Die schieten gewoon af. Ja. Dus het is ook niet zo dat die komen vreselijk aan hun eind. Nee, die krijgen een kogel door hun hoofd. En op dat moment, in een fractie van een seconde... die beesten weten niet eens als ze doodgaan. Ja. Het ziet er niet mooi uit, maar uiteindelijk... wij consumeren met z'n allen miljoenen varkens per jaar... en die gaan allemaal op deze manier dood. Ja. We zien het alleen niet. Ja. Ja. En dat is bij de Oostvaarsplassen groot vlak... Heel interessant, komen ieder jaar nog weer een miljoen mensen. Dus zo interessant is het dan ook Maar dat weer. verandert niet door deze actie, zegt u. Dat blijft gewoon zo. Dus uiteindelijk blijft dat nog steeds. Ja. Dus dat, dat is ook geen winst. Nee. Nummer vier. Je krijgt ook nog dat de uiteindelijk de spijsvertering... vooral bij de runderen, niet geadapteerd is. Naarmate er minder voedsel is, gaat de spijsvertering... dus in dit geval de pens, zich daaraan aanpassen. Stel dat je nou ineens heel veel voedsel gaat geven... dan gaat het voedsel, wat ter beschikking komen niet naar glycogeen... dus naar suikers, hè, die nodig zijn voor de spieren... maar die gaat naar aceton. En Het verschil is dat als je aceton hebt... en dat weten onder andere de, de, de suikerpatiënten heel goed... dan krijg je een en dan ga je ook ruiken naar aceton... maar dan word je ook heel erg raar in je hoofd. Hmm. En, en dat is bij de boer ook bekend... dan krijg je dus de vermeende slepende melkziekte... waardoor de beesten gewoon instorten en doodgaan. Ze worden ziek doordat ze... Ze worden dus uiteindelijk bent, uh, in dit klikken. geval ziek. Dus je moet heel karig nu gaan voeren. Ja, heel, klein beetje. heel klein beetje. Want als je dus heel veel zo goed... Bijvoorbeeld om... Uh, dus heel rijk hooi bijvoorbeeld. Ja. Dan is dat contraproductief. Ja. Nee, Sterker okay. nog, je jaagt ze de dood in. Ja. Het is voor ook verder moeilijk is het om dit Is dit nummer 5 hè? Heel kort Ja, he? ja we, ja, we, gaan, we, gaan, we gewoon gaan door en oh, daarna bij van mij af, we, dan nee, nee nee nee, dat nee, gaat nee, nee, maar nee, we nee, moet ook niet even natuurrennen. ook nog even oh, Oké, okay. wil je dat nu doen? Ja, dan moeten we dat nu al vragen ja, ja, nu dan. Ja, dan hou voor 5 6 7 U krijgt podium nog 5 6 7 zeker. Uh, want, Sebas, uh, het gaat om, uh, natuurlijk om een WK-finale... vanzelfsprekend, uh, bij de Kairin. Twee Nederlandse deelnemers, waarvan Bugli de grootste kans hebben is. Is dat een goede samenvatting? Zeker weten, dat is uh, de juiste samenvatting. Bugli staat ook aan de binnenzijde... met een uh, flinke zwarte helm op zijn hoofd. Hij heeft een uh, transparant venster... dus kunnen we nog even in uh, zijn ogen kijken. Die staan strak. Hij frunnikt nog wat aan zijn helm. zit klaar op zijn zwarte fiets... Uh, de, Linker elleboog rust nog even op de schouders van de nieuwe Bondscoach Bill Hoek. Die had gisteren al flink wat succes natuurlijk. Het goud voor de teamspinters. het zilver voor de teamspinsters. En dan kan dus nu Bugli. 25 jaar uit Zandpoort bij gaan komen op de Keirin. Hij was gisteren dus met het Nederlands wereldkampioen op die teamsprint. Is dus in de vorm van zijn leven de nummer 2 van de Spelen van Rio. Won dit seizoen drie wereldbekenwedstrijden. Werd Nederlands kampioen. Rijdt indrukwekkend rond ook dit toernooi. En neemt het nu op tegen Harry Lavrijzen. 20 jaar jong uit Luiksgestel in Brabant. Die kijkt nog even om zich heen. heeft de assistentcoach bij zich de dit seizoen gestopte Hugo Haak... En La Vrijzen dus in deze finale net als Puerta uit Colombia. Ja, de nummer 2 van het WK van vorig jaar. Maximilian Levy uit Duitsland. Ervaren man, 30 jaar. De wereldkampioen van 2009. Jack Carling, een jonge gozer uit Groot-Brittannië. 20 jaar jong en de 33-jarige veteraan uit Japan, Tomiyuki Kawabata. Matthijs Buglies neemt plaats achter de Danny Motor. We zijn begonnen aan deze finale zes ronden lang. De groepsprint noemde ik het net. Daarin verschilt het dus van de individuele sprint... waarin je één tegen één rijdt. En hier wordt je dus de eerste drie ronden... gegangmaakt door de Danny Motor. Die begint met een snelheid van 35 km per uur... en voert dan in drie ronden tijd drie keer 250 meter... die snelheid op naar 50 kilometer per uur. Uur. Daarna gaat de Danny-motor naar de kant en dan is het sprinten voor wat je waard bent. En dan is het de vraag welke tactiek gaat bijvoorbeeld Bugli hier hanteren. Gaat hij van kop af aan? Heeft hij nog wat afgesproken met Harry Laverijsen of niet? Twee keer werd er een Nederlander dus wereldkampioen. Tony Mulder, 2005. Theo Bos in 2006 in Bordeaux in Frankrijk. Dat was een indrukwekkende sprint. Wat trouwens Mulder toen ook in de finale reed. Nog drieënhalve ronden. Jack Carlin uit Groot-Brittannië komt naar voren. Dat mag, maar hij mag niet naar die eerste plek. Want de Danny motor is nog in de baan. Dan word je eruit geschoten. En dan komt net op tijd, net op tijd. Dat is een risico dat Carlin... Nee, Komt hij naar voren, net op tijd voordat de derde motor naar de zijkant Geen Carling aan de leiding, tweede positie rijdt Matthijs Bugli. Lavrijzen komt naar voren, wordt opgevangen door Maximilian Levy. De Duitse Bugli zet aan. Bugli al op twee ronden voor het einde. Gaat hij aan. Levy in tweede positie. Bugli nog altijd op kop. Kijkt onder zijn rechter schouder door. La Vrijzen zit achterin. Bugli pakt in het verleden al wel eens een medaille. Maar komt hier het goud? Nou, hij heeft wel moeite, want Levy komt buitenom bij het tegen van de laatste ronde. Bugli nog altijd op kop. Levy in het goud tweede positie. Bugli aan de binnenzijde. Maar Levy zit daar. Levy zit daar en Porta komt ook. Bugli of Levy? Bugli? Nee, hij valt, Gaat er door. Hij zakt er door. Het is Porta die de wereldtitel pakt. Tot de laatste 10 meter ging het goed voor Matthijs Bugli. Maar uiteindelijk komt hij in die laatste meters dan toch tekort was die sprint van Bugli te lang. En ik denk zelfs dat hij hier op de vierde plaats eindigt. Dat hij net buiten de medailles eindigt, al is dat nog niet officieel. Maar ik denk dat hij vierde wordt, want Puerta kwam er nog overeen. Maar die wint dus, maar volgens mij kwam er nog een tweetal andere rijders ook overeen. En dat is dan een teleurstelling in deze finale. Het ging super. Ja, hij is inderdaad vierde geworden. Achter Puerta, Cababata en Levi. En dat is een teleurstelling toch voor Matthijs Bugli. Die van verre de sprint aanging, de hele winter heerste op dit onderdeel. Maar deze finale was net een meter of 10 15 te lang. Bugli vierde La zesde de wereldtitel naar de Colombiaan Fabian Hernando Porta ja, gewoon, Zapata. Gewoon te vroeg op kop, hè? Dat was ja. het. Ja, ja uiteindelijk ja. achteraf. Maar dat is achteraf makkelijk praten. Ja, hè? dat ja, is ja, zo. We zitten hier rustig ja. comfortabel in een warme studio. Wij gaan verder praten met Henk Lutte. Hij is wildlife dierarts uh, in de Oostvaardersplaster. Daar werkt hij onder andere. En hij heeft net verteld dat hij uh, de Zwarte Dag vindt vandaag omdat besloten is dat de dieren daar bij Vorig jaar al vier goede argumenten. Dat zijn de vier argumenten waarom het verdrietige dag is, en er komen er nu nog drie. We zijn bij argument vijf. Ja, vijf, ja. Ja. meneer Luther. Stel dat je al die beesten gaat bijvoeren, dat gebeurt nu op dit moment, is het voor de, voor de jacht heel moeilijk om te selecteren welke dieren nou nog af moeten vallen. En dat is nou net het systeem. Die dieren zijn maximaal geadapteerd... inmiddels de afgelopen meer dan 35 jaar. En die hebben zich daarop aangepast. En wat gebeurt er dan, is dat als we allemaal de buik vol hebben dan zijn ze allemaal eenvormig en even gelijk. En dan zie je het verschil, en, niet. En je het verschil dus niet meer. Okay. En dan kun je dus niet, zoals dat dan heet, de survival het fittest... door het oog van de leeuw mm. beoordelen wanneer er wel of niet geschoten moet worden. Ja, nummer 6. Ja. Nummer zes. Uh, we hebben ervaring met uh, uh, bijvoeren. Want 2010 is ook een tijdje in de Oostvaarsplas bijgevoerd. Ook ja, kom even dichter bij de microfoon. Kunnen. Onder andere om ja. deze reden... Uh, wat bleek in die tijd is dat er maar bitter weinig gebruik werd gemaakt. Die dieren kennen het natuurlijk ook niet. Die kijken, die kijken daarna en die denken van een bult hooi. Wat, wat is dit? Ermee? Moet ik ermee? Nou, dat zal <laughs> blijken. Hoe dat nu wel, lopen, dat weten we niet. Want sinds van, vanmiddag twee uur is dat hooi natuurlijk bijgevoerd. Maar in 2010 hebben we gezien dat daar nou matig interesse in was. Dus okay. het doel schiet daar ook Gaat een beetje niet helpen bij. Nou. En sterker nog, ze zijn helemaal op zichzelf aangewezen. En dat is ook het mooie van het systeem. En als laatste, en dat is toch ook een persoonlijke opmerking... het is, uh, ze zijn maximaal weer afhankelijk van de mens. En dat is, dat we weten inmiddels ook niet beter. Hè? De dieren op de stal is, zijn 100% afhankelijk van ons. Daar hebben we ook een zorgplicht voor. Dit wordt wild gehouden. Die zorgplicht hebben we ook, alleen iets anders ja. voor wild. En uh, het vervelende is, als je bijvoert... dan maak je dieren maximaal afhankelijk van ons. Ja. En het um, experiment was nou juist dat dat niet zo zou zijn, toch? Sorry? Het experiment was dan juist dat ze niet afhankelijk van ons zouden zijn. Nou, het is zijn. geen experiment, het is gewoon... de natuur ja. is in principe in toto niet afhankelijk van de nee. mens. Of tenminste, dat ik, hoop je Die gaat zijn eigen gang. Alleen wij, wij voor ons als mens, en dat is, dat is mijn grote zorg eigenlijk... dat wij als mens gewoon steeds verder van de natuur af, afdrijven... Hm. en eigenlijk alles in controle willen hebben. Maar waarom ja, maar, heeft u dan toch ja. begrip voor het besluit? Als u, als u zegt, van ja, dat ik heb, zo ja, ik, ik heb begrip voor de onderbuik, heb, zei u. Ik heb... Ik snap dat het gebeurt. Alleen ik vind wel jammer dat heel weinig mensen zich daarin laten informeren. En eigenlijk, en dat moet ik dan toch wel zeggen, er is maar één partij in, de, uh, in Nederland die zich daar überhaupt in heeft laten informeren. En die heeft zich ook, daar heb ik een lezing voor gegeven. Dat is de Partij van de Dieren. Ja, die hoorde ik niet, van de week niet, op bij jou Maar het is wel een partij die op een gegeven moment dit, dit systeem ook draagt. Willens en wetens, want ook binnen die partij zal er altijd discussie zijn. En dat snap ik ook. Ja. Alleen het is wel zo dat alles Bij elkaar opgenomen is het gewoon het hele jaar rond. Is het welzijn meer dan gewaarborgd, ja? En het la en dan nog als laatste: het, het welzijn, want daar gaat het natuurlijk uit. Dat is de hot issue. Als wij denken dat het welzijn ergens gaat is, worden ze doodgeschoten. Er is geen discussie over. Ja. Ja. Ben je overtuigd, nou goed, Robert? Ja, nou ja zeker. Dus als ik deze argumenten hoor, dan, dan ben ik inderdaad overtuigd. Het vraag is alleen waarom de mensen die dus die actie hebben gevoerd... dus blijkbaar niet overtuigd zijn. Dan is er in de communicatie... Ergens toch iets niet helemaal goed gegaan. Of, of het is niet aangekomen nou ja, het is, of het, het is niet is, goed overgebracht. Is binnen Facebook en, uh, en Twitter. Is natuurlijk wel een zelfversterkend systeem. Social media. Het wordt ja. op een gegeven moment gewoon. het wordt ook copy-paste. En op een gegeven moment. Uh, ja, ik moet er wel bij zeggen. enkele zijn dan nog wel zo verstandig. om nog eens even bij Staatsbos weer te raden gaan. zit ik wel op het goede pad. of is het wel zo allemaal hmm. waar wat ik maar hoor. Ook... En ik hoor via Twitter en, en Facebook ook wel hele rare dingen. van, van, van dieren die op een gegeven moment juist uh, maag moeten worden. om in cyclus te komen. Ja, dan denk ik, ja. Klopt, dus dat, dat is niet. wel als ja. je erg ja. bezig bent. Als je bent u niet boos op de provincie tot slot? Uh, nou, ik hoop dat ze in ieder geval uiteindelijk wel het grote achterliggende doel in, in beeld houden. Ja, precies, dat dat blijft Tenk, en ik bestaan. snap wel dat je op een gegeven moment je ook nog verantwoordelijkheid hebt naar de burgerij. Maar uiteindelijk zou ik het echt een, een, een zwaar verlies vinden voor de BV Nederland. Als er in binnen Nederland geen grote natuur meer mogelijk is. Okay. Ja. Dank u wel voor uw verhaal. Rutte was dat Waardlijf dierenarts van de Oostvaders Plassen. Ik hoor uh, een geluid. Ja, nog even. Er gaat uh, Sifan Hassan van start op de 3000 meter bij de WK indoor in uh, Birmingham. En die houtkamp is daar voor ons aanwezig. Met hem blikken we vooruit. Goedenavond, Andy. Toch deze. Ja, was en het hopen. daar vanwege slechte weer nog sprake van een afgelasting? Nou. Laat ik het zo zeggen. Een kilometer of 50 tot 100 hier vandaan uh, is het heel erg slecht. Daar is code rood. En dat betekent in Engeland dat het uh, heel gevaarlijk is. En daar worden mensen aangeraden om niet naar buiten te gaan. Hmm. Hier in Birmingham sneeuwt het heel hard. Uh, er uh, staat ook veel wind. Maar nog niet dermate dat het gevaarlijk is. Zoals in Ierland en in uh, het echte uh, uh, westen van Engeland. En het zuidwesten van Engeland. Waar zo'n 50 centimeter sneeuw al is vallen vandaag. En hier houdt het uh, bij een centimeter of 10, 15 op. Maar je merkt wel aan het publiek dat hier zit, uh, het is niet zoveel nog. Uh, gaat wel komen hoor, morgen en overmorgen. Alhoewel, dan wordt er ook nog veel sneeuw verwacht. Maar we konden hier uh, goed komen. Uh, alhoewel, de vlucht naar Birmingham was uh, gecanceld, geannuleerd en dus moesten we via Manchester komen. Nou, ja, kom je nog eens ergens. Ja precies, nou, je bent er wel. Wat zijn de kansen van Hassan? Die zijn uh, redelijk goed. Het is een heel sterk veld. Uh, ik wil even één heel klein leuk... Ik zal geen zeven leuke verhalen vertellen, maar één leuk verhaal. Jammer. Uh, ja. Elise McColgan loopt onder andere mee. En dat is de dochter van Liz McColgan. En kennen jullie Ellie van Huls nog? Mm -hmm. Die werd wereldkampioen op dit nummer in 1989. En dat was een hele spannende strijd met Liz McColgan. En die... Uh, die per voeten dus was hij dat niet? Nee, nee, dat was nee. nee. Okay, sorry, dat, was ga door. dat was die Zuid-Afrikaanse. Oh, okay. uh, uh, Ellie van Hulst won dus het wereldkampioenschap in 1989 om dit onderdeel. En die tijd van Ellie van Hulst in 1989 is nog steeds de snelste tijd ooit gelopen... op een uh, 3000 meter op een uh, WK indoor. Dat is wel grappig. Maar goed, om je vraag te beantwoorden. Uh, veel... Een stuk of vijf echt uh, belangrijke deelnemers uh, uh, naast die van Hassan. Uh, Kloosterhaven, een jonge Duitse die 8'36 heeft gelopen de tweede tijd dit jaar. Uh, natuurlijk Baba, dat is de grote favoriete, de snelste dit jaar. 8'31 is Sabadell, kan voor de vierde keer op rij vier op één volgende WK's een wereldtitel winnen. Dat is echt uh, ongelooflijk. Regerend wereldkampioen ook. En uh, was uh, twee keer wereldkampioen op dit nummer. Die is gewoon heel goed. Worku uit Ethiopië. Ook een Ethiopische. En net als Baba. Is pas 18 jaar. En heeft het jaar al 3,39 gelopen. Dat is echt heel snel. En dan hebben we nog een Keniaanse, Obiri, De regerend wereldkampioen Outdoor vorig jaar in uh, Londen. Uh, Keniaanse dus Obiri, Een hele sterke dame. En de thuis favoriete Laura Muir. Vorig jaar teleurstellend in Londen op de wereldkampioenschappen. Zesde op de 5000 meter. Maar was uh, vorig jaar wel indoor Europees kampioen. Zowel 1500 als 3000 meter. Maar onze favoriet is natuurlijk Sifan Hassan. Uh, ze loopt Misschien ook nog wel morgen de 1500 meter. Dat hangt een beetje van deze 3000 meter af. Ze is Nederlands recordhoudster. Uh, ze is regierend wereldkampioen op de 1500 meter indoor. En won vorig jaar op de 5000 meter brons tijdens de wereldkampioenschap in Londen. Dus zij behoort zeker tot een van de middagkandidaten. En uh, het zou ook wel heel leuk zijn op zo'n eerste avond. Goed, dankjewel van u. En die later horen we meer van je. Gaan we naar Krewert, want daar uh, staan ze aan de vooravond van een uniek evenement, een experiment. Het dorpje staat uh, dat gebukt gaat onder de aardbevingsschade. Kiest uh, voor een eigenzinnige versterkingsoperatie. Bottom line: in plaats van afwachten, gaan de bewoners zelf de kart trekken. Verslaggever Reinoud Meijer ging polshoog te nemen. Reinoud, hartstikke welkom in Krewert. Dan kun jij ook met eigen ogen zien uh, hè, wat voor mooi dorp dit is... en wat we ook graag willen behouden hier met elkaar. Wie zijn jullie? Ik ben uh, Cornelia Haveland, ben geboren in Krewert... Ik loop hier al 57 jaar rond. Ja, ik ben Tom Roggema. Ik woon hier nog maar een jaar. Ik ben secretaris van Dorpsbelangen en initiatiefnemer van dit project. Er staan 44 huizen in het dorp. Van oudbouw naar wat, wat recentere woningen. Dus met elkaar is het één een, een, een grote mix. En dat maakt dat het een heel mooi dorpje is... met allerlei lagen uit de tijd. En dat willen jullie graag zo houden, hè? Ja, het is al een beetje gezegd. Ja, juist die lagen van de tijd die willen we graag houden, ja. Een dorpshuis en een kerk, dat is het dan eigenlijk wel, hè? En 44 huizen. Ja. Ja. Dat zijn de voorzieningen die er nou nog zijn. Ja. Vroeger het is echt klein. niet. Het is gewoon heel klein. Is er niks mis mee overigens, hoor? Nee, ja. dat bedoel ja. ik. Tom, jij hebt ook in Loppersum gewoond, toch? Ja, ik ben in Loppersum geboren. Oh, geboren zelfs? Keer, ja. Dus jij hebt eigenlijk een beetje bovenop het gas uh, gezeten? Ja, nogal. En ik heb uh, de laatste tien jaar uh, het idee gehad... om terug te komen naar waar ik geboren ben. En dat heb ik nu gedaan. En nu is het zaak om hier ook met plezier te blijven wonen. Hè? En daar wordt aan gewerkt. De versterkingsoperatie komt eraan. Maar daar hebben wij nu op gewacht. Die hebben we naar onszelf toe. Gehaald. En dat is de kern van het project. Dat wij zelf die versterking gaan organiseren. En dat we dat niet overlaten aan externe mensen. Mooie cliffhanger. Kom we gaan een stukje ja. wandelen en dan gaan we het erover hebben. Ja. Kun jij in een paar zinnen uitleggen wat nou exact de bedoeling is van dit initiatief, van dit plan? Belangrijk is dat wij het initiatief voor het hele versterkingsoperatie naar onszelf toe halen... zodat we dat zelf kunnen regelen met onze eigen gekozen, uitgezochte uh, deskundigen en architecten. Ander is, wat wij heel belangrijk vinden, is dat een huis... Uh, versterkt wordt volgens het principe significant damage. Als daar een grote aardbeving overheen komt... dat het huis bewoonbaar blijft. Wat er tot nu toe gebeurt is... is dat het near collapse principe toegepast wordt. Dat betekent dat je er veilig uit kan komen, maar vervolgens is je huis niks meer waard. Want het is onbewoonbaar. Ik heb altijd gedacht, oké, okay, het huis wordt versterkt... dus ik kan daar veilig uitkomen en ik kan daar na die tijd gewoon blijven wonen. Ja. En dat bleek dus niet zo te zijn. En daar ben ik ontzettend van geschrokken. Dat vinden wij zonde van de tijd en van het geld. Dus als ik het bij elkaar optel, denken jullie gewoon eigenlijk... dat het goedkoper kan, dat het efficiënter kan, dat het kwalitatiever kan? Maar zeker ook met hele grote bewonerstevredenheid, Omdat die zelf aan het roer staan. Is het dan zo dat er na jaren van kommer en kwel en leed... weer wat te lachen valt hier in Kreeuwarden? Ja, ja, echt wel. En we gaan niet lopen zeuren. En dat kunnen we eindeloos lang doen. Wij zien kansen. Wij zien mogelijkheden. En die gaan we nemen. En die gaan we voor onszelf creëren. Kijk, dat klinkt vast maar aan. Straks nog veel meer over plannen in Kreeuwarden. Want uh, hoe moet dit in de praktijk er dan uit gaan zien? En hoe wordt het bijvoorbeeld bekostigd? We meteen naar de klok. Van 9 uur is Rutger Smit bij ons te gast. De Kogelstoten en discuswerper. En Jochen Muitenhagen en Kees van Amstel. Tot ook zo. nog. Ja. Zondag worden ze uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. En the Oscar goes to. En the, the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Wij volgen het spektakel op de voet.